Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen extra opvangplekken voor asielzoekers. Deze week komen er 800 plekken bij en later nog 1500. Het is druk in asielzoekerscentra, onder meer door de vele vluchtelingen die nu binnenkomen. Maar misschien nog wel een groot probleem is dat de uitstroom niet opschiet van de statushouders. Dus de mensen die hier mogen blijven. Uh, op dit moment zijn er 32.000 mensen in de asielopvang. Van wie 11.000, dus een derde, uh, een verblijfsvergunning heeft. Dus die mensen die mogen weg, uh, maar die stomen nu niet door. Door vanwege het woningtekort. Het centrum in Ter Apel is overvol. Asielzoekers moeten zelfs op de grond of in stoelen slapen. Demissionair minister Grappenhuis heeft met gemeentes gesproken. en Ze hopen dit gauw op te lossen met extra opvangplekken. Het is nog maar de vraag of NEC de komende thuiswedstrijd. over twee weken tegen Groningen. in het eigen Goffert Stadion speelt. Afgelopen weekend stortte een deel van een tribune in. toen daar supporters stonden te hossen. Een onderzoeksbureau gaat nu eerst checken of het stadion wel veilig is. Een peuter in de Amerikaanse staat Kentucky heeft een engeltje op zijn schouder. Het jongetje van vier viel tijdens een wandeling met zijn ouders van een 20 meter hoge klif. en hield daar alleen wat blauwe plekken aan over. Volgens Amerikaanse media bleef hij hangen op meerdere rigels, waarna nou hij zag landen in de bosjes. Een medewerker van de verkeersdienst in Groningen kon vannacht zijn ogen niet geloven. Tijdens een ritje over de ringweg zag hij een wallaby rondhupsen. Dat is een soort kleine kangeroe. Dat is een gekje, man. Kik maar die staat Een kangeroe. Echt waar? Ollaks, ver. Kijk, ik ben niet gek man. Helemaal lekker. Hoi, Kijk. Gatsie. Even hey, Mio! Daarna gingen dieren weer vandoor. Normaal zit de wallaby in een wildpark in Groningen, maar het diertje is daar dus ontsnapt. Vorige maand gebeurde dat ook al eens. De eigenaar zegt tegen RTV Noord dat er waarschijnlijk ergens een gat in een hek zit. Het weer het is best warm vandaag, 17 tot 20 graden. Maar het is niet echt weer, want het is ook grijs en regenachtig. Morgen ook nog zacht, ook dan vallen de buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan maar een paar files in Noord-Holland, maar die leveren wel enorm veel vertraging op. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat het stil over 9 kilometer. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En daardoor ook weer file natuurlijk op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Tussen de knooppunten Beverwijk en Velzen staat het ook weer stil over 6 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Web nu, DFM in de ochtend. ZFM ZFM's antwoord. 106.9 FM oh, oh, oh, oh, oh, oh. Don't wanna hear one more lie They used to work but not tonight That's the last time you do me wrong ah, Got my stuff I'm at the door Now I'm the one you're begging for Don't know what you can until it's gone you more the game you play boy all you did was make me strong cause I Baby, this is perfection. Hey yeah, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have this life, it's like until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it deny no. the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you write and lift it. So you can oh, keep on shaking it. Never in. really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, me. bonita. Me.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 Feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en barranquilla se baila Yeah, así. So sexy I am fantasy A refugee like me back With the Fujis From a third world country I'll go back Like when Pop carry crates For Humpty Hump We lead a whole club busy. Why the CIA yeah. When I watch Colombians and Haitians I ain't guilty It's a musical transaction oh. Oh, oh, oh, oh, No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we on our own boat, boat. I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel your boy And then let's go Real slow Baby like this is perfect tonight. Oh you know I'm on The the baby like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM aan ZFM 106.9 FM. ZFM! Ik zou je zoveel willen vragen: is dat je vriendje of je vader?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 Aandacht. Of ben jij een erf gaan met geheim. Rijk het paal. Of speelt je vrienden soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk. Zij een ton je aandacht? En ook al ben ik bij de veug. Veilheid van je radar. Hoe dan ook, ik vind je leuk. Ik zou eens moeten vinden. Alles aanpak. Of ben jij een effe? Genaam heb jij een rijke pa? Of speelt je vriendje soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk.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 My mind wants to explore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 Spijt van dat ik heb alle mooie dingen die ik kon gebruiken. Hey Donnie, ouwe, Zeg eens, wat Als ik morgen de pep een mat geef? kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Dat is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plank die merry door de week. Hey, je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smokkelspannen een blazer. Vliegt naar de regenboog in Mariana Weber. Ja. Rijdt hard, wel eens een bal bon gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt. Ik duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven gehad. Ik heb die bon.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 Ebbene, come stasfo da festa scorpipede. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. C'ho in Italia gli spaghetti a dente. E un partigiano come presidente.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 Io mi pieni di malinconia, buongiorno dio sai che ci sono anch'io Piano vero Tu in Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta con un vestito che sul blu e la moviola la domenica in tutto Tu in Italia col caffè ristretto le calze nuove primo cassetto.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 Mi canta una canzone piano, piano. lasciatemi cantare zingen, want sono ben fier. Ik italiano un italiano, een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 in het seizoen, zo van alles mag er niks moeten. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt. Precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hé, hey, hun 0 om een klavertje vier Dagen als deze zijn schaars, dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, zoeken naar verdier. move naar een plekje in de vaste kroeg van mijn vier. Ik ken de haar via via, zij me via ook. Ik had zoiets van, maar zien we hoe het loopt naar wat ik wil ja. Hm. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Stuur we op weg naar huis nog een berichtje. Slaap, lekker.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 Wat ik zei tegen haar, shit Die dagen daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht Shit, in spanning aan het wachten Op het geluid van het. De... Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen Leek me verre van het player, De dus speelde het Op safe, vroeg om mijn eerste date Ergens in een pittores café Zo gezegd, ze rustig aangewandeld Een overduidelijk geval van elegantie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 Is fantastisch toch? Ook meer jij is fantastisch toch?